Na een kort oponthoud en na een dagenlange moeizame tocht, bereikte de karavaan van voortrekkers in de zomer van 1844 het kamp bij de Wilgekreekbron. Intussen was er in de huifwagen van de familie Seger een meisje geboren, Indipensia genaamd. En hadden John en zijn vader een kort gevecht geleverd met Indiaanse veedieven die gelukkig op de vlucht gedreven werden. De trek ging weer verder. Er gebeurden nu iedere dag ongelukken met de wagens. De onderstellen en het tuig hadden langzamerhand zoveel geleden in het ruwe terrein, dat telkens assen bezweken, dissels braken, banden van de wielen liepen. Maar de dappere mannen en vrouwen vorderden toch. En elke dag bracht hen dichter bij het beloofde land. Ze reden zuidelijk om de Independence-rots heen. Een van de grootste merkwaardigheden op hun route. Er stonden namen in gegrift van trappers en ontdekkingsreizigers met de data erbij. Harry Seger nam als zijn zoons John en Francis mee naartoe. Hij liet hen afstijgen en met de hoed in de hand de inscripties lezen van die dappere mannen, die vaak alleen of in kleine troepen de grote gevaren van dit land hadden getrotseerd om de weg te verkennen voor allen die na hen zouden komen. Der eenzaamheid noemen ze deze rotsvlis. En kijk, jongens, hier staat de Oregon Compagnie. kwam hier aan op de 26 juli 1843. Het vorige jaar dus. Ja. Het was de eerste karavaan pioniers die met wagens dit land is doorgetrokken. Ach, jammer dat dokter Whitman niet zelf zijn naam hier heeft kunnen achterlaten. Waarom, vader? Wie was dat? Hmm. Dr. Marcus Whitman is een zendelingdokter. Hij oh. werkt onder de indianen in Wailaputi, in het dal van de Columbia. Hmm. Hij vecht voor zijn droom dat Oregon Amerikaans land zal worden. De Engelsen van de Hudson Bay Compagnie zitten ons daar dwars. Ze zouden maar wat graag zien dat het Brits grondgebied werd. En de indianerstammen die daar leven van de jacht verwensen ons vermoedelijk beide... Maar Whitman voorziet dat duizenden en duizenden Amerikanen... een gelukkig bestaan zullen kunnen vinden... in de vruchtbare dalen en valleien van de Oregon. Vandaar dat hij hier een jaar geleden... met bovenmenselijke inspanning... een spoor gebaand heeft voor de eerste landverhuizers. God geef dat zijn werk niet voor niets mogen zijn. Moet hij in die dopen? Ja. Ja. Als we zijn zendingspost bereiken... Zullen wij hem vragen om ze in die Pentia te dopen? Maar kom, jongens, we moeten naar moeder terug. Ze maakten die dag een goede mars en sloegen voor zonsondergang hun kamp op in het gezicht van de Duivelspoort. Terwijl moeder en Louise de dikke plakken buffelvlees voor het avondeten roosterden boven het vuur van buffelmest, lag John op zijn buik in het gras te turen naar die vreemde poort, waar achter de hemel nog bloedrood was van de ondergaande zon. Het was een kloof in een granieten bergrug, nauw en met steile wanden. En daar in de diepte stroomde de rivier. Moeder? Ja, John? Mag ik daar morgen bovenop klimmen, moeder? De zuidelijke top van de duivelspoort. Dat moet je vader vragen, John. Maar denk je dat het mag? Als Willy voort mee wil. Dan denk ik het wel. Hier, neem nu maar eerst deze plek geroosterd vlees om op krachten te blijven. Want die zal je morgen wel nodig hebben. En denk erom niet je vingers aflikken. Als we weer een huis hebben, moeten we jullie weer manieren leren. Nou, dat is van later zorgmoedig. En buffelvlees is lekker, dat is de hoofdzaak. De volgende morgen in de vroegte, twee uur voordat de karavaan zich in beweging zette, gingen John Seger en Willie Ford op weg. Het was een hele klim. Ze bereikten de top enkele uren later, juist toen beneden hen het horensignaal schalde dat het uur van vertrek aangaf. Ze zagen hoe de karavaan zich langzaam in beweging zette. zegt John. Geweldig. Huiveringwekkend, hè? Om langs die steile wand naar beneden te kijken. De gapende diepte van de kloof beneden ons is toch breder dan we hadden gedacht, hè? Ja. Daar onder ons stroomt de Zoetwaterrivier. En dan daar in het westen, in de richting waarin de karavaan trekt, huh? die, die prachtige vallei, ha, Die is wel tien tot vijftien mijlen breed. Het lijkt wel een ...paradijsen, waardoor de rivier heen stroomt als een zilveren lint... ...en aan allebei de kanten oevers van, van heerlijk groen. Om in te bijten. Oh, laat dat maar aan het vee over. Dit land is een dorado van wilde dieren. Ja, Rekken maar. Herten, antilopen, elanden, buffels, berggeiten, schapen, marters... ...noem maar op. Of van konijnen maar niet te praten. Wat een merkwaardige berg overal, hè. Het lijken wel op een gehoopte granietblokken. Grauw en geweldig. Zo vreemd, hè. En de Independence Rods is wel de allervreemdste. Als je hoger kijkt, boven de vlakte en valleien... ...zie je een krans van bergen. De horizon wordt er helemaal door afgesloten. Ja. En daar, het, het verst in het westen, zie je de besneeuwde piek van Mount Hood. Ja. John. Ja? Wat is dat? Wat? Die donkere plek. In die langgerekte westelijke vallei. Nee, het kan geen bos zijn. Ook geen graniet. Er zit beweging in. Kijk maar, het verschuift. Buffels? Het moeten buffels zijn. Een kudde zoals we nog nooit hebben gezien. Kijk, kijk daar nog een. We zullen beneden rapporteren. Misschien mogen we morgen met de jagers mee. Ja, wij hebben ze ontdekt. Kom mee, Willy. Terug naar de karavaan. Die avond rond het vuur werden buffelverhalen verteld. John en Willy waren de enige jongens die erbij mochten zijn. Dit was een troost, omdat hun geen verlof was gegeven de volgende dag mee op de jacht te gaan. Het was te gevaarlijk. Wie op de buffeljacht wilde gaan, moest uiterst vast in het zadel zitten... ...en zeker van zijn schot zijn. Anders delfde de man in plaats van de buffel het onderspit. Ik heb eens buffels gezien. Nou, dat zal ik nooit vergeten. Ik heb de nu zwart van de buffels gezien. Dagreizen en dagreizen lang. Zo ver als het oog maar rijkte. Ze kwamen voortdurend aangestroomd... ...van verre vlakte naar de pletterivier... ...om water te krijgen. En eenmaal bij de rivier... ...plonsten ze erin en zwommen ze bij duizenden tegelijk over. Er waren er zoveel, dat ze niet alleen de kleur van het water veranderden... ...maar ook de smaak. Het was niet meer te drinken. Maar ja, we moesten het gebruiken. Hè? Tot nog toe was het steeds mooi weer geweest sinds ze Fort Laramie hadden verlaten. Maar deze nacht begon het te waaien. Het ging snel. Weldra stormde dat het zuiste. Het leek alsof de ratelende donderslagen en de felle bliksemschichten de storm nog aanwakkerden. Wagens werden tot wrakken geslagen, zeilen sloegen los, tenten woeien om. Tegen zonsopgang opgang echter ging de donderstorm even plotseling liggen als hij was opgestoken. De vernieling was meer dan verschrikkelijk. De helft van de wagens was ernstig beschadigd. De wagen van de familie Zeger was er betrekkelijk goed afgekomen... maar het was duidelijk dat meer dan de helft van de karavaan die dag niet verder kon reizen. Er werd besloten dat de trek zich zou splitsen. Alles wat nog rijden kon, zou diezelfde dag nog vertrekken. Harry Zeger bleef bij de achterste troep. Niet omdat hij niet met de snelle partij zou kunnen reizen... maar omdat hij de aangewezen man was om leiding te geven en de moeder in te houden. Bovendien kwam het hem zelf goed uit... Zijn vrouw was nog steeds slap en ziek en hij zelf voelde zich minder goed dan hij wilde bekennen. Op de tweede trekdag schrokken de voerlui en de voorrijders van een vreemd dof geluid dat uit noordelijke richting klonk als het gerommel van een ver verwijderd onweer. Harry Seger hield zijn paard in en zocht door zijn veldkijker de krans van blauwe bergen af die de groene vallei begrensden... John keek gespannen naar zijn vader. Hij dacht aan de verhalen van gisteren en aan wat hij zelf gezien had. Er waren enorme buffelkuddes in deze vallei. Buffels op drift. Ze komen deze kant op. ze op ons in. Met een ongehoorde snelheid. Je kunt met de kijker de omtrekken van die geweldige donkerbruine massa onderscheiden. We moeten iets doen. Ze komen aanrennen als een tornado. Ze zijn vermoedelijk opgejaagd door jagers. En zullen nu door niets te stoppen zijn. Ze hollen in één richting door. Als ze over ons komen, kunnen we net zo goed begraven worden onder een lavastroom. We moeten zien uit hun weg te komen. Ja, zo snel mogelijk vooruit! Oh, oh, oh. Ballen, zo snel we kunnen! Het geldt niet alleen onze levens, maar ook die van de dieren. De laatste wagens moeten het gevaarlijke punt voorbij zijn voordat de buffelkund er is. We halen het niet. Die zeven grotige ruggen kunnen vervaren met We halen het niet. Ah, wij wel, maar de achterste niet. Rennen naar de Verzamel alle mannen te paard aan de noordkant van de achterste troep. Laat al het vee aan de zuidkant achter de wagens drijven. Ik kom dadelijk achter je aan. We moeten dit nog even volhouden. Het is de hoogste tijd voor de laatste maatregelen. Laat ze afstijgen. Het gras, en alle struiken in brand steken, als de bliksem. Jij, John, John, rij je wat je kan. Haal er het uiterste uit, de andere volgt je wel. Ik ga er achter, John. Het helpt niet, ze komen er rechtop af. Niet tegenstaande te steken. de stekende ze tegemoet moet waaien rennen ze als het dwars op de vlammen in. Ja, de vorsten worden opgejaagd door alles wat achter ze aan. Vuur, mannen! Vuur, mannen! nog alle geweren en pistolen af! Dwars door het vuur heen! En hier aan de noordelijke punt van het vuur. Ze moeten Zuidoostelijk afschieten. Alle pistolen warsvieten uit door het vuur heen! Ook deze acht met haar kostbare wagen en mensenlevens moeten gered worden. We schieten samen op die kelpen dan zijn we verloren! Het helft wel! Ze schenken! Ze schwenken naar het zuidoosten! Ah, die streken, mannen. Als stomme rennen ze voorbij. Wild en geweldig. Maar ze jagen ons geen angst meer aan. Laat de karavaan stoppen! Onze dieren kunnen niet meer. Stoppen, karavaan! Stoppen! We zullen vandaag niet verder trekken. De ossen kunnen worden gedrenkt aan de kreek. Gras is er genoeg ten westen van de buffeldrek. Hier slaan we ons kamp op. Het vuur is doodgelopen op de zwartgewoelde aarde... waar de wilde horden is overgekomen. Ah, daar komt John aanrijden. Het heeft wel wat zweetdruppels gekost, vader. Maar we hebben het prachtig geklaard. Ah, goed dat je er bent, John. Ja, men... Maag speelt weer aardig op. Ik voel me ellendig. Ja, kom, we gaan naar onze wagen. Maar bij de wagen gekomen... ...reep vader zeker zich opeens naar de maag. Gaf over... ...en met een wit gezicht zakte hij door de knieën. Louise en John legden hem met behulp van een buurman... ...naast moeder in de wagen. Moeder lag in die pensia te voeden... John keek vertederd naar het kleine donkere kopje. Hij had een heel bijzonder zwak voor dit kleine zusje. Vader deed zijn ogen open. Het zweet parelde op zijn voorhoofd. Uh, uh, John, John, ja? nu mm, moet jij voor, voor de familie zorgen. Ja, vader. Dat zal ik. En Francis is er ook nog vader.